6 uur. moet met het RMS-journaal. De vier grootste zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal ruim 330 miljoen euro verlies geleden. Mogelijk stijgen de premies daardoor flink, meldt NRC. De krant heeft de jaarcijfers van Agmea, VGZ, ZZ en Mensis geïnventariseerd. Na kritiek dat de zorgverzekeraars te veel geld op de plank lieten liggen, hebben ze de afgelopen jaren hun vermogen ingezet om grote premiestijgingen te voorkomen. De reserves zijn daardoor nu bijna op. Volgens NRC hebben de meeste verzekeraars nu geen ruimte meer om stijging van de premies tegen te gaan. Nabestaanden van een TBS'er die zichzelf vorig jaar doodschoot... hebben afspraken gemaakt met de TBS-kliniek in Eindhoven waar dat gebeurde. Beide partijen willen niet zeggen wat er is afgesproken. Volgens het Eindhoven's Dagblad eiste de familie 8000 euro voor de crematie van de man. De TBS'er pleegde samen met een vrouw die ook in de kliniek zat zelfmoord... met een vuurwapen dat naar binnen was gesmokkeld. De AIVD en MIVD houden zich niet altijd aan de regels als ze computers hacken, ...concludeert een commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Buitgemaakte gegevens worden soms te lang bewaard. En verder vindt de commissie dat de inlichtingendiensten soms niet goed verslag doen... ...van hun manier van werken, waardoor controle lastig is. Een man in Thailand heeft zijn dochter van 11 maanden gedood... ...en dat live op Facebook gezet. Daarna pleegde de 21-jarige man zelfmoord. De beelden werden pas na 24 uur verwijderd. Op die beelden is te zien hoe de man zijn dochter van het dak van een gebouw gooit. Volgens de politie was hij bang dat, hij zijn, dat zijn vrouw hem ging verlaten. Binnen drie dagen weten we wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is, melden bronnen aan de NOS. Er zouden nog twee namen in de running zijn, Henk Kate en Dick Advocaat. Een van hen moet de opvolger worden van de ontslagen Danny Blind. Het weer nog, vanavond neemt de buienkans af. Vannacht, landinwaarts opklaringen, lokaal ook kans op lichte vorst. Morgen, opnieuw buien, ook af en toe zon en ongeveer 10 graden. Dit was. ZFM, VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de randstad staan files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, een kwartier vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen, 10 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Dorp 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Daar is de rijbaan dicht bij de Wijkertunnel. Het verkeer kan omrijden via de Velse tunnel over de A22. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad tussen Watergaasmeer en Afrit-Volendam, een, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Enkido Ambacht en Sliedrecht, een kwartier. A20, ook van Holland Gouda, tussen het en Moordrecht, een kwartier vertraging. A28, Amersfoort Zolle tussen Amersfoort Vathorst en Strandhorst. 12 kilometer file met ruim een uur vertraging Na een ongeluk met een vrachtwagen is haar de rechte rijstrook dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zolle kan omrijden via Apeldoorn, over de A1 en de A50. De N235 Amsterdam-Purmerend is in beide richtingen dicht bij Ilpendam. Dat komt door een gaslek. Tot zover de verkeersinformatie.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 En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Met een uh, heel druk schema voor de boeg. Gezellig deuntje op uw friends? dinsdagavond. Met uh, vandaag uh, Carlo en Leo in de uitzending van Helemaal Hollands. Why can't we be friends? Why can't we be Rob van Daal, bellen we. En Michael Omen hier op uw Zandvoortse radio, die gaan we ook vandaag even bellen in de uitzending. Dus een vol programma met allemaal gezellige interviews. Heeft u verzoekjes? Dat kan natuurlijk 023 573 We hebben natuurlijk de tv-tune van deze week. Wat zou dit keer de tv-tune zijn? Dat laten we natuurlijk zo meteen horen. En om niet te vergeten natuurlijk de dubbelhit. Wat voor dubbelhit hebben we dit keer gekozen? En dit keer een dubbelhit van een comeback van een Duitse band. En wat dat zou zijn, dat hoort u zometeen hier op uw Zandvoortse radio. Dit is CFM in de avond. Live met heel veel gezellige muziek. Zoals Jamai met Step Right Up. Idols is weer voorbij. Dus hij heeft weer tijd. Dat dacht u. Want hij presenteert weer een nieuw programma. Jamai met Step Right Up. To leave it all behind uh, Who am I? Just a selfish guy And uh, No one you should trust uh, About this feeling to shame to let it go when we both... Jamai met Step Right Up hier op ZFM Zandvoort. En uh, wij draaien lekker door natuurlijk. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. Zometeen bellen we met uh, helemaal Hollands. Uh, bekend van allerlei face-nummers natuurlijk. We hebben Michael Omen in de uitzending. En Rob van Daal. Dus allemaal wat, wel wat bekendere namen uit de entertainmentwereld uh, hier. Uh, en draaien we die, die natuurlijk al regelmatig uh, bij ZFM Zandvoort. En uh, heeft u verzoekjes. Nogmaals 023 573 0393. Dat is onze ZFM hotline. Daar kan u natuurlijk uh, altijd naar bellen. We gaan eventjes het volgende plaatje draaien. Uh, hij is weer vrijgezel. Nee, zo heet het liedje. Weer vrijgezel. En uh, ja, hij is van ons grote vriend. En vriend van de show. Michael Nobba. Alles wat je zei. Ben ik alweer vergeten schat.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 Dat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 Wat je doet. Yeah. Vind had het grappig? Dat hij yeah dat ja doet. Dit is Javier Escalera met jij en ik hier op CFM Zandvoort. We gaan zo meteen bellen met helemaal Hollands naar het volgende plaatje: Formidabele van Walter Kroes. Jij bent voor mij, voor mij, voor mij, voor mij formidabel.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 Je hoort bij mij, bij mij, bij mij, wij zijn voor mij daar. Mijn die band, wil jou het liefste wiepen. Jij bent mijn caries van houden en zij is niet eens mijn type. Zij is niet eens mijn type, maar wees nou niet zo naïef. Ik was zo beter bij jou, want ik ben toch veel liever dan lief. En oké, okay, ik heb me streken, jij mag alles van me weten. Maar als je je hart niet met me wilt delen, zal ik hem wel van je moeten zijn. Pas, vind je vind je mij, vind je mij, mij. Lekkerste muziek hoor je hier op de CFM, uh, CFM radio natuurlijk en hartelijk welkom. U luistert nog steeds naar de CFM in de avond live met uh, allerlei gezellige Nederlandstalige muziek op uw radio. En over Nederlandstalige muziek gesproken, dan moeten we toch eigenlijk wel bij uh, Leo en Carlo zijn van helemaal Hollands. Goedenavond Carlo. Hey, goedenavond. Hoi hoi. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken hier voor CFM's Antwoord. Jazeker. Ja, een van de ja, bekendere feestduo's zijn jullie natuurlijk, samen met uh, Leo. Ah, we draaien al wat jaren mee. Ja, we hebben al een, uh, <laughs> heel wat zalen, feesten en evenementen gezien uh, de laatste jaren. Ja, want hoeveel singles hebben jullie nou uitgebracht de afgelopen jaren? Oeh, Leo is van de getallen, maar volgens mij aan singles. Uh, echt vanaf het prille begin dat wij Moonit waren, zitten we iets van rond de 50 of zo. Zo. Ja, dat is veel hè. Dat is eigenlijk best wel uh, behoorlijk wat. Ja, maar ja, we zijn natuurlijk ook samen al 17 jaar bezig, hè? Ja, dat, dat, dat, dan, dan moet het toch ook wel? Ja, dan gaat het wel snel als je het, als je het optelt. Maar het vliegt om. Ja, want uh, het gaat nog steeds helemaal goed hè met helemaal Hollands. Ja, het is ongelooflijk. Kijk, we zitten nu in de, in de promotie van oh, wat een meid. En, en die vraag wordt ook vaker gesteld. En dan moet je zeggen dat toen wij begonnen... Uh, was er een groep uit het, het land zeg maar, van het boekingsgedeelte van... joh, je kan beter geen tien zijn, beter je leven lang een acht. En ja, eigenlijk is dat al uh, zeker meer dan 16, 17 jaar aan de gang. ja. Geweldig. Ja, het is fantastisch. Hey, als, um, er, uh, als er weer teruggevraagd wordt en elke nieuwe single wordt bij de radiostations gedraaid, dan uh, daar ben je er heel blij mee natuurlijk. Ja, en dat uh, gebeurt natuurlijk buiten dan natuurlijk de TV Oranjes en de, en de Radio NL's. Ze worden natuurlijk ja, volop gedra meer, hè? gedraaid inderdaad. Ik wou net zeggen, want uh, onderschat de kleinere zenders niet hoor. Nee, zeker niet. Want ik denk wel dat je daarvan ook uh, voor een heel groot gedeelte ook moet hebben. O, daar daar luistert de lokale bevolking naar vooral. Tuurlijk, want die kiezen er eigen muziekstijltje. En als ze dat voor jou leuk vinden, dan stemmen ze op jou af. Ja, inderdaad. Het is nou helemaal, ik het. helemaal leuk dat het uh, helemaal goed gaat met uh, Helemaal Hollands. Hey, um, ja, optredens gaan ook lekker. Staan er nog leuke optredens te, te komen de komende, komende maanden? Ja, uiteraard uh, Koningsnacht, Koningsdag... Uh, we hebben tegenwoordig weer veel meer besloten feesten, bedrijfsfeesten. Want de economie die draait natuurlijk weer. Laatste opening van de nieuwe Greenery. Allemaal van dat uiteenlopende feest eigenlijk, tot de bruiloft toe. Ik hoor je niet meer. Zijn we weer in de zender of waren we er vanaf? Ja, je bent er weer. Ja, je bent oh, er weer. Het was heel veel een kleine storing. <laughs> oh, als je een kleine storing? Ja, in de breedte allerlei soorten feesten. Van bedrijfsfeesten, bruiloften. Grote evenementen, uh, ja, alle piraten natuurlijk in het land, die staan we, uh, Gelredoom einde van het jaar, tros muziekfeest uh, binnenkort weer, dus we zijn er blij mee. Dat is een agendaatje vol. Dat is uh, prima. Hé <laughs> <laughs> hey ja, Wat een Meid, een nieuwe single. Hoe is uh, deze single dit keer ontstaan? Nou, die bestond al in 2001, die uitgebracht door DJ Ronnie, in een soort houtsachtige ondergrond. En toen werden we eigenlijk gekipt door mensen uit het vak van, joh... Kan je dat liedje niet een nieuw leven inblazen? Het is natuurlijk een uh, oud liedje van Frankie Valley, Oh What a Night. En bij iedereen is die melodie wel bekend. We hebben hem opgenomen bij Frank Verkooyen en we hebben er een soort Latino-achtige versie van gemaakt. En ja, zelfs in, in Vlaanderen staan we in de, in de, in de playlisten ermee, dus we zijn er blij mee. Dus uh, ja, helemaal geweldig. En de opvolger is, heb je, zijn jullie er al mee bezig met een opvolger? We hebben van, vanmorgen hebben we de opvolger hebben we ingezongen trouwens. Zo! Ja, dat is wel heel toevallig dat je dat vraagt. Dus uh, die hebben we vanmorgen ingezongen. Nou, dat uh, ja, dat uh, gaat zeg maar uh, aan, aan het einde van de zomer komen. Dus uh, lekker doordenderen en dan komt het helemaal goed ja, met Helemaal Hollands. Precies. Hey, ik ga hem gewoon lekker draaien, Carlo. Oh. Het, uh, dat lijkt goed? me gewoon goed. Ik ben benieuwd hoe die, uh, hoe, hoe die is. En uh, nou, dat maar, gaat helemaal even, goed komen. Uh, gaat ervan genieten. Ik zou zeggen, kon, kondig hem maar aan. Ik ben Carlo van Helemaal Hollands en dit is Oh, Wat een mij. Dankjewel, Carlo. Graag gedaan. Heel succes, hè. Yo. Hoi, hoi. Hoi. Het was vrijdagavond om een uur of tien. Zo mooi als haar had ik nog nooit gezien. Wat een kanje van een meid. Oh, wat een meid. Het was vrijdagavond, ik had tijd genoeg. Toen zei me zomaar om een nummer vroeg. Heerlijk zijn, ik ga als kopie honden naar haar toe en ik voel me klein Ze is zo zoals een echte vrouw moet zijn Wat een kanjer van de meid Oh ik, ik heb steeds de kriebels als je naar me kijkt Ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba. Oh, wat oh, wat een meid van Helemaal Hollands hier op CFM Zand voor de Zand van zijn radio. Oh, wat, een wat een slecht interview was dit, zeg! Ik uh, was heel even de weg kwijt. Ik weet niet wat ik had, maar uh, ik, uh, ik ben er weer. Ik ben weer op aarde hoor, mensen. Sorry, sorry, sorry. Het is de uh, tijd, uh, ja, dit had een dubbelhit kunnen wezen met Oh, What a Night natuurlijk. En uh, dit uh, was Oh, wat een Meid. Dat had gekund. Maar dit keer hebben we toch een andere dubbelhit gekozen. Het is dit keer een dubbelhit, niet van de originele artiest. En waarom we daar hebben gekozen, natuurlijk, Idols uh, was... Uh, was de afgelopen tijd natuurlijk op televisie. Is uh, afgelopen week afgerond. En daar had je de, een uh, zanger. Die heette Bram. En uh, Bram heeft uh, een liedje uh, uh, gezongen daar. En um, dat liedje gaan we natuurlijk draaien voor jullie. Maar er is ook een tegenhanger dit keer natuurlijk. En dat hebben we dit keer gekozen van een band uit Duitsland. Die weer terug gaat komen. En die gaat binnenkort uh, naar Ahoy. En zometeen daar meer over. Maar we gaan eerst luisteren naar de versie van Bram van Idols. Met Step. Of ik uh, ga Stand, by, uh, stand nou, het gaat lekker vandaag, hè? Stand by me, gaan we luisteren. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stay, stand by me. Sky that we look upon En bij mij hier op CFM Zandvoort van Bram van Idols En uh, ja wat ik al zei net, uh, de dubbelhit uh, vandaag. En dit keer hebben we gekozen voor een, uh, ja, voor een hele leuke dubbelhit. En uh, ja, dit is een dubbelhit van de bekendste familie van Nederland. Ze ontstonden in 1976. En ze komen uit Duitsland. En ze zijn eigenlijk best wel uh, wereldberoemd geworden... door uh, hun uh, vele bekende liedjes. En uh, ja, ze hebben... 48 gouden platen. Of platina platen. Dus dat zijn er echt best wel uh, veel. En uh, ja, en ze, stop, uh, ze stopten uh, alweer een paar jaartjes uh, geleden. En misschien nog ook wel een leuk weetje. 20 miljoen albums verkocht. Dat zijn er best wel veel. En hun hebben pas een nieuw album uitgebracht. En uh, ja, helemaal leuk. Ze staan binnenkort in Ahoy. Helemaal geweldig in Ahoy-Rotterdam. En op wel zaterdag 4. 24 maart 2018. Ja, het duurt toch wel eventjes. Er zijn nog kaarten te koop. En dan heb ik het over de Kelly Family. En dan denkt u wat? De Kelly Family? Dat is al heel tijd geleden. Ja, ze zijn weer terug. De Kelly Family. En uh, dit keer hebben ze ook een liedje uit uh, op hun album staan. Stand by me. En dat is de de Word van deze week. Van de Kelly Family hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste job van uw regio. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. Dat is de ZFM hotline. bij weer was natuurlijk wel onze dubbelhit van deze week. Het lijkt me wel een keer leuk om uh, volgende keer een keertje... een, een radioprogramma te maken... Met alleen maar dubbelhits. Dat lijkt me wel een keer leuk. Dat we het eerste uur de eerste nummer draaien de tweede uur de tweede versie daarvan. Misschien is dat dan een leuk idee. We gaan er misschien even over brainstormen maar met de programmaleiding natuurlijk. Heeft u een verzoekje? 0235730393. Dat is onze CFM-hotline. U kan ook natuurlijk inloggen op Facebook. En dat is ZFM in de avond live. En like ons gewoon. Vragen stellen mag. Plaatsje aanvragen mag. Heeft u ideeën mag. Laat het gewoon even weten. In ieder geval, dat is onze Facebook Facebookpagina. Het is uit van het volgende plaatje. Echte liefde het liedje. En het is van Martin Morero. Kent u hem nog? Van Gooi vrouw. But yeah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 Wij elkaar altijd vertrouwen en wat er ook gebeurt is om teven, We gaan voor altijd samen door het leven. Ja, we gaan voor altijd samen door het leven. Is nog steeds hier van, uh, avond, in de avond live. Uh, u luistert er uh, nog steeds naar. Natuurlijk leuk dat u luistert. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. Zometeen bellen wij met Rob van Daal tweede uur. En het o of Michael Omen. En Michael Ome uh, kent u wel best wel van zijn muziek. Als u het hoort denk ik. En u luistert uh, zometeen dus uh, naar uh, CFM uh, de tweede uur. CFM in de avond live. En uh, we gaan er weer een leuk tweede uurtje van maken. Verzoek je short tweede uur. Bel gewoon. Uh, app kan ook. Oh nee, app niet natuurlijk. Maar wel uh, via onze Facebookpagina. Stuur een berichtje via onze Facebookpagina CFM in de avond live. In ieder geval, wij gaan luisteren naar de volgende plaat. En zometeen uh, tweede uur zijn we bij u terug. En uh, ja, met uh, allerlei gezellige muziek. En u gaat luisteren naar Roem van de Boom met Lieveling. Als ik naar je kijk wil ik je zoenen, strelen Maar god, wat ben je mooi, te mooi om waar te zijn. Kan mijn gevoelens niet bedwingen? Waar moet ik beginnen? Wil niet alleen maar vrienden zijn. Sinds ik jou ken kan ik alleen maar aan je denken. Je zit hier in mijn hoofd, ik kan niet om je heen. Al die verlangens, ik wil jou, je maakt me gek, ze zijn te veel. Je aan. Oh. Ik weet niet waar dit naartoe zal gaan. Samen door de boom! En weer, hoe doe dat mijn zoon verdriet? Is dit echt ons einde zoals jij het ziet? Hoe vaak heb jij gezegd dat je van me houdt: Dat ik de ware ben en dat je mij vertrouwt? Maar dat alles lijkt voorgoed voorbij. Ik wil je zien, ik wil het lezen in je ogen.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 Maar bedenk dan, dat je nooit meer terug kan komen. Dat dit het eind is van onze dromen. Pas als dat echt in zicht is, dan laat ik je gaan. Mm -hmm. Mijn hart zegt mijn hoofd dat het beter is: dat het leven met jou echt geen leven is, maar dat je weg zou gaan had ik nooit verwacht. Ik, nooit verwacht. ik wil je zien, ik wil het uit jouw mond ook horen. Vertel me de waarheid, heb ik deze strijd verloren?